7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Politie Londen ontruimt Occupy Kamp. GroenLinks en CDA willen eerlijker auteursrecht. En hulp bereikt stuurloos cruiseschip. In Londen heeft de politie vannacht het Occupy Kamp bij St. Pauls Cathedral ontruimd. Tenten werden weggehaald en barricades afgebroken. Na vier maanden had de gemeente genoeg van het Occupy Kamp. Vorige week oordeelde het gerechtshof in Londen dat ontruiming van het kamp wettelijk en gerechtvaardigd is. Toen de ontruiming bij St. Pauls vannacht begon, richtten sommige occupiers met pallets een barricade op. Maar die werd door de Londense politie gesloopt. De ontruiming verliep vreedzaam, er was nauwelijks verzet. GroenLinks en het CDA willen een ander tariefsysteem voor het betalen van auteursrechten. Ze komen daarom met een aanpassing van het wetsvoorstel waarin staatssecretaris Steven toezicht regelt op organisaties als Buma Stemra en Lira. In het voorstel van Teven worden de tarieven op auteursrechten achteraf gecontroleerd en kunnen organisaties alleen achteraf een klacht indienen. GroenLinks en het CDA willen dat het college van toezicht vooraf beoordeelt of de tarieven redelijk zijn. Zo kan worden voorkomen dat niet-commerciële organisaties veel auteursrecht moeten betalen voor bijvoorbeeld het draaien van muziek in een kantine.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 In de peilingen heeft Hollande een voorsprong op de centrumrechtse president Sarkozy. Het wordt lastig om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Een verdere verlaging moet in de eigen begroting worden opgevangen. En dat zal niet eenvoudig zijn, schrijft Schippers mede staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. Die is bang dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben... zich niet meer laten behandelen als ze hun eigen bijdrage moeten betalen. Hij is bang dat zij met justitie in aanraking komen en dat daar de kosten stijgen. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan het cruiseschip Costa Allegra bereikt. Het cruiseschip drijft stuurloos rond op een paar honderd kilometer van de Seychellen. De Fransen willen het naar een eiland slepen. Gisteren was er brand in de machinekamer van de Costa Allegra. Daardoor vielen de verlichting en de airconditioning uit. Het cruiseschip heeft ruim duizend mensen aan boord. Volgens de Italiaanse rederij maken zij het goed. Tegenstanders van de Syrische president Assad zeggen... dat er gisteren 125 mensen om het leven zijn gekomen. Bij een controlepost in de provincie Homs zijn zeker 64 lichamen gevonden... vermoedelijk van vluchtelingen uit de stad Homs. Ze zouden zijn neergestoken of doodgeschoten...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 Het weer bewolkt en vanochtend wat motregen en wat mist. Vanmiddag droog, dan wordt het 11 graden. Ook de rest van de week zacht, met eerst motregen, maar later in de week wat zon. Awb Verkeersinformatie. Het loopt aardig uit de hand op de A12 Den Haag-Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen in de buurt van Harmelen. De file begint al bij Gouda en telt inmiddels 14 kilometer. En het loopt nog steeds hard op, want er zijn twee rijstroken dicht tussen Woerden en Harmelen. Als u de A12 kunt mijden, doe dat dan en rijd bijvoorbeeld via Gorkum naar Utrecht. Elders op de A12 ook een opvallende file. Het is er overigens niet al te druk. Er staan maar 14 files. Maar op de A12 Arnhem-Utrecht staat het dus ook vast. Door een ongeluk. Dus Tussen knap het grijsort in de afrit Wageningen, 4 kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. Bij Dordrecht zaten ze op elkaar in de buurt van de tunnel. De A16, Nou, dat is allemaal aan de kant gezet. Van Breda naar Rotterdam nog wel file. Voor Dordrecht centrum, 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Het auteursrecht moet op de schop, vinden CDA en GroenLinks. De tarieven zijn vaak onredelijk en te hoog. Mariko Peters van GroenLinks legt het zo dadelijk uit. We gaan eerst naar Londen. Want daar is inmiddels het plein bij St. Paul's Cathedral helemaal leeg. Weg zijn de tenten en de mensen die de maanden bivakkeerden. Om middernacht begon de politie met het ontruimen van het Occupy Tentenkamp. Werd wel enig verzet geboden, maar het was vooral roepen van leuzen. Ondanks dat het gerechtshof in Londen vorige week oordeelde dat het verwijderen van het kamp wettelijk en gerechtvaardigd is, kwam de politieactie voor veel demonstranten toch nog als een verrassing. Het verzet dat werd geboden was vooral geweldloos. Toch zijn er een aantal mensen gearresteerd. Ze weigerden het plein te verlaten en moesten worden weggesleept. Veel demonstranten zien de ontruiming niet als het einde van de Britse Occupy-beweging. You know, is is ja, nou, volgens deze demonstrant biedt de ontruiming juist de kans om als beweging creatief en ook innovatief te zijn. In zijn ogen is de ontruiming niet het begin van het einde. Integendeel, hij twijfelt er niet aan dat de Occupy-beweging de komende jaren alleen maar zal groeien vanwege de economische crisis. I have no doubt that as the economic situation gets worse in the coming years, more and more people will be joining this movement. We keep a focus on the city and the 1% percent who are still sucking the wealth away from everyone else to the detriment of many of the things they most need. We zullen ons blijven focussen op het financiële hart van Londen, de City. Dus deze Occupy Activist, de City, waar een kleine groep de welvaart opslurpt voor de rest van de bevolking. Tot zover Londen. Zeven minuten over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Leraren gaan dinsdag, volgende week dinsdag 6 maart, weer staken en demonstreren tegen de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs van het kabinet. Bijna duizend scholen hebben zich ingeschreven, sluiten hun deuren en op tenminste 1900 scholen wordt er gestaakt. De leraren en andere schoolpersoneel gaat massaal naar een bijeenkomst in de Amsterdamse Arena. Tom Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt alsof er heel veel animo is. Ja, het loopt, uh, kun je wel zeggen, schoon. En uh, dat al in een week dat de helft nog uh, van de scholen nog op vakantie was. Ja. Dus deze week verwachten wij nog een flinke toename van het aantal scholen dat uh, gaat meedoen. Vorige maand werd er ook al in het onderwijs gestaakt. Toen kwamen er zo'n 20.000 leraren naar de jaarbeurs in Utrecht. Uh, verwacht u dit aantal uiteindelijk te evenaren? Ja, dat denken wij wel. We denken zelfs dat er meer zullen komen. Want uh, de onvrede is uh, enorm op dit moment. Kunt u toch eens uitleggen waarom bent u vooral zo boos? Ja, er zijn eigenlijk twee uh, belangrijke redenen waarom mensen op, uh, nu gaan staken. En dit is, overigens, dit is een keer niet over hun eigen salaris, nee. maar het gaat eigenlijk in het belang van onze kinderen. De, één is, de eerste reden is um, de bezuiniging op passend onderwijs, 300 miljoen, wat uh, zo'n bijna uh, 6.000 uh, fulltime banen gaat kosten. In een tijd dat er toch al veel uh, banen uh, op de tocht staan, omdat er uh, leerlingen dalingen zijn. En we weten dat in de toekomst uh, we heel veel personeel nodig hebben omdat het onderwijspersoneel vergrijst is. Maar wat, wat, ook, erg, uh, wat ook erg steekt is dat uh, dit kabinet haar beleid rondom prestatiebeloning uh, eigenlijk financiert uh, door 5000 mensen te ontslaan. En uh, ja, dat zit heel erg hoog bij mensen. Uh, andere collega's verliezen hun baan omdat uh, ja, de andere collega's weer iets meer moeten gaan verdienen. Mm. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als uh, 5000 leraren en speciale begeleiders hun baan verliezen? Wat, wat, wat neemt de werkdruk toe? of Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat betekent dat uh, de, de klassengrootte in het speciaal onderwijs omhoog gaat. En daar zijn er vooral bij uh, de scholen die uh, kinderen opvangen met gedragsproblemen al in de klas grote problemen. Maar wij zullen ook zien dat steeds meer kinderen in het gewone basisonderwijs in uh, de gewone school moeten blijven die daar eigenlijk niet thuis horen. Want uh, dan ja, niet, krijgen ze niet, niet... genoeg aandacht? Ja, die, die, die kunnen niet meer geplaatst worden in het speciaal onderwijs. Dat betekent dat ze moeten worden opgevangen in de gewone school. Dat willen we, dat, daar willen schoolleiders en leraren hun uiterste best voor doen. Maar ja, deze kinderen doen wel een enorme aanslag op de werkdruk van leraren. En dat is, niet voor, dat is niet goed voor die kinderen zelf. Ook niet voor die andere kinderen in de klas die daar vaak problemen en last van hebben. En ook niet voor de docenten. Dus het is gewoon een heel erg dom beleid. Hm. Het het is niet alleen om inkomen en werkgelegenheid... maar ook over de kwaliteit van het onderwijs. Uh, animo bij de leraar, u vertelt dat is groot. Hoe is dat bij de ouders? Want die zitten natuurlijk straks wel met een dag met de kinderen. Nou ja, de, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar aan de andere kant krijgen we ook heel veel adhesiebetuigingen van ouders... die ook zelf mee naar de arena komen. Omdat die ook heel goed zich realiseren... dat het in het belang van hun eigen kinderen is. En het is één dag. Uh, en uh, wij denken dat... Uh, dat de moeite waard is als wij deze bezuinigingen zouden kunnen tegenhouden... door een beroep te doen op het gezond verstand van de minister en het kabinet. Ja, dan moeten we deze dag maar met elkaar zien op te vangen. Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan door naar de grote oefening. De landmacht houdt namelijk de komende dagen een uh, grote militaire oefening in Zeeland. Wake Up heet de oefening. Waaraan zo'n 950 mensen meedoen. Waarvan uh, 572 militairen. Het is een gezamenlijke oefening van de landmacht. Met diensten zoals Rijkswaterstaat, gemeente, politie en ook brandweer. En wij praten met uh, kolonel Burg Valk. Plaatsvervangend commandant van de brigade in Oorschot. En leider van de oefening Wake Up. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf helemaal wakker inmiddels? Hey, ik ben helemaal wakker. <laughs> enkel probleem voor ons dan. Er is uh, gisteren al een begin gemaakt met Wake Up. Hè? Is er meteen geoefend? Ja, wij zijn gisteren gestart met de oefening Wake Up. Ik, overigens, het is niet alleen in Zeeland, maar ook in Brabant en Limburg, dus in heel zuidelijk Nederland. En wij zijn uh, gisteren eigenlijk gestart uh, met aan de ene kant wat we noemen een seminar, wat er uh, is. Maar aan de andere kant ook een aantal oefeningen die we opgestart hebben en die zijn effect zullen hebben de komende periode. Hmm. Als u zegt de drie provincies, concentreert het zich nog op een bepaalde punt... of merk je het in al die provincies overal? Nee, je merkt in al die provincies overal het een en ander uh, van deze oefening. Het is een oefening waarbij we samenwerken met de civiele autoriteiten... Ja. met de politie, brandweer uh, en de gor. Uh, nou, aan de ene kant zal u zien dat de brandweer aan het oefenen is... maar waarbij ook militairen zijn, waarbij wij ondersteunen. Aan de andere kant zal u zien dat het accent iets meer militair is. Zeg, waarom uh, moeten we wakker worden? We moeten wakker worden, dat is uh, wake-up, dat is uh, eigenlijk het uh, beeld wat we hebben over een oefening van let op. Je moet je voorbereiden op uh, rampen en crisissen die er kunnen plaatsvinden in Nederland. Daar moet je samen met uh, de civiele diensten mee oefenen. En dat is eigenlijk van één keer per jaar doen we dat. Mm. Moeten we eigenlijk een wake-up call geven aan iedereen van let op. Ja, precies. Uh, er kan altijd iets slechts gebeuren. En welke grote ramp gebeurt er momenteel in de drie provincies? Uh, op dit moment is dat heel divers, want we hebben eigenlijk gekeken welke oefendoelstellingen uh, de verschillende diensten hebben. En eigenlijk hebben we daar onze scenario's op aangepast. En dat kan uh, zijn van een, uh, een ramp, van een beveiliging van een belangrijk object. Maar ook, uh, wat ik al zei, uh, de samenwerking met de brandweer uh, die we hebben. Ja, en Zit u dan vooral in zaaltjes te communiceren of wordt er ook echt uitgerukt? Nee, er wordt daadwerkelijk ook echt uitgerukt. Alleen gisteren was het dat communiceren, zoals u het zei. We hebben eerst geprobeerd de kennis van onze militairen juist een klein beetje uh, te verbeteren. Want het was natuurlijk noodzakelijk... Uh, we zijn uh, normaal gesproken in Afghanistan... maar ook uh, hier in Nederland worden we ingezet... en dat vergt op een jaar wat andere kennis die we nodig hebben. Ja, en toch heb ik nog niet eenmaal een beeld uh, van waarop nu geoefend wordt. Gaat het dan om een uh, terroristische dreiging? Ik denk bijvoorbeeld aan een kerncentrale. het heeft het over objecten die beveiligd moeten worden? Nou, zijn, wat ik probeerde te zeggen, er zijn een aantal scenario's die er plaatsvinden. Eén is inderdaad een, een, een dreiging die er plaatsvindt om belangrijke objecten. Dus bijvoorbeeld een kerncentrale, of mag u dat niet zeggen? Nou, kijk, we zijn de oefeningen aan het doen en we moeten de oefeningen trainen en dergelijke. En we willen de oefenende eenheid, willen we heel graag, uh, willen we uh, uh, hun plan laten maken op de dingen die gebeuren. Maar ja. u, moet, u zit inderdaad in de goede richting uh, oh. met, uh, met dat soort uh, okay. zaken die er zijn. Uh... Ja, zegt u nou toch. Die zijn toch nog niet wakker? Nou, die zijn zeer zeker wakker. Oh. <laughs> zeg, uh, nog even, hoe bijzonder is het? Want uh, deel van het dagelijks leven uh, van het leger is natuurlijk oefenen. Maar goed, politie en brandweer hebben ook andere dingen te doen overdag. Hoe bijzonder is het dat u met ze samen kunt oefenen? Nou, voor ons is het, uh, is, is het wel bijzonder. Kijk, het is inderdaad wat u zegt. Uh, de politie en de brandweer die zijn met de dagelijkse gang van zaken bezig. Maar ook zij realiseren zich dat ze zo nu en dan inderdaad voor grootschalige zaken moeten oefenen met bijstandsverleners. Zoals wij dat zijn... Uh, nou, dat uh, doen we één keer per jaar. Proberen we dat echt op wat grotere wijze te doen. En dit is het moment van dit jaar in Zuid-Nederland waarin we dat doen. Goed. Iedereen wakker aan de slag, meneer Burgvalk. Hartelijk dank voor ja. de uitleg. Absoluut. Komendat van de oefening Wake Up, Burgvalk-kolonel, hoor u. Dus dadelijk GroenLinks en het CDA willen dat voor auteursrechten... verschillende tarieven worden betaald. Hoort er zo meer over? Eerst eens even hoe het is op de weg in één e passet en ongelukken. Ja, het is niet zo best tot de A12, Lara. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen van Den Haag naar Utrecht. En ik hoor net over een technisch onderzoek. Nou, dat gaat nog wel even duren dus. Tussen Gouda en Harmlen is de file opgelopen tot 16 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het technisch onderzoek is waarschijnlijk pas om een uur of negen afgerond. Dus tot die tijd is het echt verstandig om van Den Haag naar Utrecht om te rijden. Via bijvoorbeeld Gorkum, de route via de A27, de 15 en de A27... Voor de rest is er niet zo gek voor aan de hand. Elf files eh, weliswaar, maar eh, ja, het is minder druk dan normaal. Vooral rond Amsterdam valt het mee. Wel een lange file, elders op de A12, Arnhem-Utrecht... tussen Knoop Waterberg en de afrit Wageningen. Ook acht kilometer file na een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een cd draaien in een sportkantine? Betalen. CD'tje draaien in een zaaltje in een verzorgingstehuis? Betalen. En vaak nog veel ook. Veel te veel, veel de GroenLinks en CDA. En De twee partijen willen een wetsvoorstel van staatssecretaris Steven van Justitie gaan aanpassen. Dat wetsvoorstel regelt het toezicht op beheerders van auteursrechten, zoals Buma Stemra. Partijen willen dat het college van toezicht de tarieven op de auteursrechten niet alleen achteraf controleert, maar ook vooraf onderzoekt of ze wel redelijk zijn. Verslaggever John Saarbach ging maar eens kijken en vooral ook luisteren in een sportkantine in Geldrop. Het is een rustige maandagavond in café Hoog en Droog. In sporthal de koeveringen gelderop. De plaatselijke biljartvereniging stoot een balletje. Aan de bar zit iemand een peeltje te drinken. En natuurlijk klinkt er op de achtergrond muziek. Want dat maakt het natuurlijk gewoon een stuk gezelliger, nietwaar? Meneer van Leerwaarden, u bent eigenaar. Maar dan moet u wel diep voor in de buideltasten, neem ik aan... om deze muziek te kunnen draaien. Nou, Ik denk dat we in alles bij, uh, Buma's, stemra's, scène... Uh, plus de updates die we moeten betalen. Plus de tv-rechten die we moeten betalen voor hier naar de tv te mogen kijken. Want dat is ook allemaal uh, bij Dan zitten we ongeveer op 3000 euro per jaar. Nu is het plan van CDA en GroenLinks om commerciële organisaties meer te laten betalen dan die non-profits organisatie. Ondanks het feit dat u in een sporthal zit, bent u een commerciële instelling. Betekent dus dat u meer moet gaan betalen. Dat moet niet gekker maar worden. Want de horeca is op dit moment, ook de commerciële horeca is niet zo denderend, Ja, landelijk gezien. Kijk, en de horeca die wordt ook gewoon een klein beetje bekeken als een melkkoe. Hè? Als we dus ergens geld vandaan moeten halen, dan komt het allemaal maar uit de horeca. Zelfs bij de regering met de auto. Ja, nou, daar zijn we volstrekt niet mee eens. Wat zou het voor u betekenen? Nou, als we nog meer moeten gaan betalen, dan zetten we alle muziek buiten. En dan gaan we nu gewoon een beetje een dela-instelling beginnen. Een dela-instelling? Dat, dat is een plaatselijke begrafenisondernemer? heb je heel goed begrepen. En wat houdt dat in? Dan wordt het gewoon stil hier binnen? Dan wordt het stil. Dan zitten we elkaar aan te kijken. ze is een leeg Nou, En dan geloof ik niet dat er iemand mee gediend is. En geloof ik geloof ook niet dat het de gezelligheid van het uitgangsleven... Het commerciële uitgangsleven, ten goede komt. Dat zijn rigoureuze maatregelen. Ja, inderdaad. Ben ik ben het roer met u eens. Maar er zit niks anders op. U hoorde de eigenaar van Café Hoog en Droog van Sporthal De Koevering in Geldrop. Wij praten verder hierover met Mariko Peters van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jullie hebben een voorbeeld genomen dat de horeca meer zou moeten betalen. Terwijl wij juist het amendement hebben ingediend dat we vinden dat er veel redelijkere prijzen moeten worden betaald. Dus juist minder omdat in de heel veel gevallen er veel te hoge prijzen worden gerekend. Nou, u, u vindt het onredelijk vaak. Wat ik me afvraag, ja. want dan zou je dus moeten gaan kijken, als ik uw uh, ideeën goed begrijp, naar individuele concrete gevallen. En vraag is dan of u maar stemmeren dat aan kan, hè? want dat kost natuurlijk tijd. Nou, wat wij willen is dat uh, de tarieven uh, fatsoenlijker tot stand komen. Nu krijg je vaak een modelcontract op je bureau gekwakt en is het tekenen bij het kruis. Je hebt geen enkele mogelijkheid tot inspraak mm -hmm. en om je belangen naar voren te brengen. Uh, we willen ook dat er uh, meer tariefdifferentiatie, dus verschillende prijzen worden toegepast. Afhankelijk van wie je bent. Als je een sporthal bent of een bejaarderaar, een kleine ondernemer of een grote ondernemer, een commerciële organisatie of een niet-commerciële organisatie, heb je ander soort gebruik. Um, als je winst hebt, heb je een ander soort gebruikt dan als je gewoon een zorginstelling bent. Dus dat daarmee rekening wordt gehouden. En dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Want nu zie je dat de prijzen te ver verwijderd zijn van wat mensen zich nog kunnen voorstellen bij wat eerlijk is. En dat daardoor het draagvlak voor de auteursrechten eigenlijk is weggevallen. Nu is het een ondoorzichtige boel. Er wordt steen en been geklaagd. Dus wij stellen mm -hmm. voor, laat die prijzen vooraf toetsen, zijn ze redelijk tot stand gekomen. En dan kun je achteraf nog kijken of het in individuele... Gevallen, misschien alsnog verkeerd heeft uitgepakt en dan kun je klagen bij de geschillencommissie. Mm, maar dan nog een keer, mevrouw Peters, want zoals u het aangeeft, zul je dan toch moeten kijken bij ieder zaaltje uh, in, in ieder thuis of iedere sportvereniging in hoeverre er commercieel van geprofiteerd wordt van die muziek. Is dat okay. doenlijk? Nou, je kan indicatoren meegeven om te beoordelen of een prijs redelijk is. Je kan toetsen, hebben partijen de kans gekregen om uh, te reageren op het modelcontract? Nu is dat niet het geval, dan krijgt het gewoon uh, op zijn bureau gekwakt. Je kan kijken, is het een commerciële of niet commerciële organisatie? Ja. Je kan kijken, heeft het een welzijnsdoelstelling uh, of heeft het een wetenschappelijke doelstelling? Dat is, dat is allemaal het duidelijk. Maar moet je dat dus allemaal doen bij iedereen individueel? Nou, je kan dat grof voor verschillende sectoren doen. Um, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt al heel veel in de economie. En um, zeker ook in het gebied van auteursrechten... is er ook veel reden om dat te doen, want het is een verstoorde markt. Het zijn allemaal monopolieposities van, van de organisaties... zoals de Buma, de Sena, en de Stemra en de Lira. Uh, dus de consument en de gebruiker die hebben ook geen keuze... Ze kunnen nergens anders die muziek afnemen. Nee. Um, en dan rust op de monopoliehouder extra plicht om uh, die prijzen redelijk en netjes uh, vast te stellen. Ja, en, en de moeilijkheid, en dat, daar proberen wij een beetje de vinger achter te krijgen uh, met u samen. De moeilijkheid is, wie bepaalt dan wat redelijk is? Want laten we die voetbalkantine eens nemen. Ik kom er wel eens en daar wordt goed geld verdiend ook uh, met de baromzet. Is dat dan ja. redelijk om daar wel of geen, of een hoge tarief voor te vragen? Of juist een lager tarief? Nou, het is dus goed dat daar eens naar gekeken wordt. Is dat wel redelijk? moeten zij uh, um, dezelfde prijs betalen als uh, een super uh, disco midden in de stad, dat weet ik niet. Nee. Uh, tot nu toe weten we daar. Dat is ook een probleem, dat we er eigenlijk niks over weten welke prijzen worden er gerekend. Die transparantie wordt met dit wetsvoorstel ook geregeld. En is het dus redelijk die verhoudingen tussen die verschillende sectoren, een disco in de stad of een sportkantine en ik weet niet waar deze ligt. Um, is, is die sportkantine groot of is die klein? Er zijn een aantal objectieve factoren waar je um, um, um, um, het gebruik en de waarde ervan... Um, um, ik hoor kan een afstellen. hele berg papierwerk aankomen. Een redelijkheidstoets. Ja, een, een redelijkheidstoets. Ik hoor een hele berg papierwerk aankomen, mevrouw Peters. Nou, nu moeten mensen gaan klagen bij geschillencommissie. En dan, worden, dan gaan de Buma's hele dure advocaten inhuren. Dat zijn hele ingewikkelde processen. Dat is het alternatief. Je kan of de gebruikers behulpzaam zijn... door te zeggen, we kijken mee en kijken of het redelijk is. Of je stuurt ze allemaal naar de geschillencommissie. En dan, um, dan worden dat hele ingewikkelde procedures. We proberen juist te voorkomen uh, dat het allemaal wordt gejuridiseerd. Hm. Moet je daar helemaal de wet voor veranderen, mevrouw Peters? Of, of kan de beheersorganisatie Buma Stemra het ook anders aanpakken? Bent u tevreden over het werk wat ze doen op het ogenblik? Hier heb je een wetsaanpassing voor nodig. Um, en aanvullend kunnen de organisaties natuurlijk actief oppakken... door het niet aan te laten komen, opdat ze de toets niet doorstaan... door te zorgen dat ze hun spullen op orde hebben. En uh, in het verleden is dat onvoldoende gebeurd, want mensen klagen steen en been. Dus daar moet ook iets veranderen, vindt u? Ja, zeker. Mm. En op wat voor manier dan? Um, nou, als die prijzen redelijker tot stand komen, doordat ze vooraf worden getoetst, dat mensen niet eerst worden geconfronteerd met uh, dat ze al die hoge rekeningen moeten betalen en daarna naar de klachtencommissie stappen. Um, ja, dat zal er veel groter draagvlak zijn. Ze, ja. Mensen vinden, zijn ook bereid om te betalen, maar zeggen, laat ons een eerlijke prijs betalen en uh, laat dat op een eerlijke manier tot stand komen. Goed. Eerlijker dus, en vooral ook duidelijker. Absoluut. Mariko Peters van GroenLinks, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan nog eventjes naar Mayno Remmers. Die is in Gilze-Rijen vanwege de linkshelikopter... die terugkomt uit Libië. En Mayno, we zijn vanochtend bezig met um, ja, alternatieven hè, voor de schroot. Want dat is een beetje het idee van ja. Defensie. Gooi maar in de schredder en klaar ermee. Nou, ja, we, zonde. Ja, nou, dat vinden heel veel uh, luisteraars eigenlijk ook. We hebben gevraagd of ze willen reageren, of ze ideeën hebben. En eigenlijk... Vindt een groot deel van de mensen die reageren... dat uh, de links maar naar een museum moet. Bijvoorbeeld Jochem Floor. Mm. Mooi exemplaar voor Marinemuseum Den Helder. De enige Nederlandse links met echte krijgshistorie. En nog een leuke van P.I. voor ook. Naar het Legermuseum met dat ding. Glorieuze fouten moet je vieren. <lacht> Glorieuze fouten moet je vieren. Naar het Legermuseum. Ja. Dat zou een optie zijn. Maar ja. We, ja, het, is, uh, het is een kist die natuurlijk wat historie heeft. En uh, zoals gezegd... Uh, een ander alternatief is om, uh, om in te zetten voor het onderwijs. Uh... En daarom zijn we hier hè, bij de World Class Aviation Academy... waar een uh, Chinook binnenstaat. Die is hier onlangs binnengebracht. Het is het enige trainingscentrum voor Chinook. Er komt hier zelfs mensen uit Australië om te sleutelen, te oefenen. Dat klopt. Wij zijn uh, wat dat betreft uniek. Het uh, trainingscentrum is uitermate geschikt voor het zogenaamde hands-on onderwijs. Praktijktraining. Ja, niet in het leslokaal, maar met de handen. Ja, Zo weinig mogelijk in het leslokaal. Um, en dan vervolgens uh, dingen zelf doen, meebeleven. Ja, we staan op een steiger naast de Sinoek. Rob Philipsen is van de World Class Aviation Academy. En die zei net tegen mij, als wij een links moeten hebben... een vleugel, een wiek hebben ze al wel. Maar als wij zo'n trainingsobject zoals die daar in Libië staat moeten hebben... dan moeten we bij Defensie een ton betalen... Uh, en ja, hij is natuurlijk ook kapot. Ze hebben er van alles afgesloopt en gesleuteld. Ik neem aan onderdelen om op de zwarte markt te verkopen of zo. Ja, voor Defensie is hij kapot. Defensie zal willen voorkomen dat hij weer in het, uh, in het, uh, in het onderdelen, in het circuit komen. Voor ons uitermate geschikt om les te geven. Want dus hij is kapot uiteraard. en jullie zetten hem weer in elkaar. En wij zijn er heel blij mee. Want ja. dat zou natuurlijk een prima uh, um, ja, helikopter zijn voor, uh, als instructie. Ja, dat uh, de, de, nou is er ook nog een, uh, uh, daar hebben we ook nog even meegebeld... een uh, luchtvaartopleiding van ROC in Tilburg, hier vlakbij. Um, ja, die kunnen er ook wat mee. Ja, die hebben een, uh, een F-16 onder andere staan. En dat zou ook daar een welkome aanvulling zijn in hun uh, opleidings, uh, ja, opleidingsmiddelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je de sporen van een debakel wilt uitwissen. Want er is toch wel wat mee mislukt. Ook het is allemaal goed afgelopen uiteindelijk. Um, die links is sowieso, is sowieso afgelopen. Stel dat die wel heel terug was gekomen op het schip waar die vanaf kwam. Wat was er daarna mee gebeurd? Ja, De Defensie is op dit moment bezig om de links uit te faseren. De NH90, de nieuwe helikopter, die wordt uh, volop ingevoerd. Daar gaat de Defensie mee vliegen. Dus ja, op termijn was het toch voorzien dat de links aan de kant zou staan. Of in het museum terecht zou komen, of bij een van de scholen. Ja, dus dat was dan toch gebeurd? Hij was eigenlijk meteen de schuur ingereden? Nou ja, of hij meteen de schuur... dat hangt eraf van hoeveel uren hij nog mag vliegen. Uh, uh, maar goed, zoals gezegd, binnen nu en uh, toch wel een jaar zijn de links uitgefaseerd. Ik heb altijd gedacht, de NAVO gaat daar die operatie doen het afgelopen jaar. Die schieten ze meteen kapot, want ja, Libië kan hem nog mogelijk tegen de eigen bevolking inzetten. Ja, schieten ze meteen kapot. De helikopter die is daar neergezet. De omstandigheden waren niet dat ze er nog op dat moment iets mee konden. Dus ze konden ze ook niet meer vliegen? Nee, op dat moment niet, nee. denk ik. Nee. Want ik zit even, we zijn nou beneden beland bij de, bij de Chinook. Het is natuurlijk toch leuk om er even in te gaan zitten. Er staat nog geen stroom op, hè? Dat, dat komt nog, nog, hè? Dat komt nog, ja. Inderdaad. Over een maand hebben we hem zodanig opgebouwd... dat er uh, elektrische spanning en hydraulische druk op staat. En dan werken de systemen allemaal. Ja. En uh, u gaat ook samenwerken met de luchtmachtbasis luchtmachtbasisschilzerij hier aan de overkant. Er komt ook een soort vliegopleiding. Ja, dat is ook uh, een van de nieuwe projecten. Uh, wij krijgen cursisten van de Koninklijke Luchtmacht. Al in april, 9 april, staan de eerste luchtmachtcursisten hier op de stoep. Uh, later die maand komt Australië deze kant op met drie groepen. Die blijven uh, tot uh, medio juli. Uh, een nieuw project is de, de vliegschool Helios. Dat is, uh, is een nieuw initiatief waarbij... Uh, ja, Vliegers worden opgeleid, dat is correct. Ja, dan, dan zou je zeggen: Ja, die links, als je hem maar toch op een schip naar Nederland zet. stop hem niet in de gehaktmolen, wat moeten schroothandelaren mee? Zoveel waarde kan er niet meer aan zitten qua metaal. Zet hem dan bijvoorbeeld hier neer. In de... En anders een museum misschien. Ja, zonder om hem te verschroten. Wij zijn er heel blij mee. En is het ook een, een, een, een type toestel. wat ook iets zegt over de geschiedenis van de militaire luchtvaart in Nederland, van Defensie? Nou ja, de links heeft natuurlijk uh, een, een rijke historie. Um, natuurlijk onderzeebouwbestrijding. maar um, daarnaast uh, de, de anti piraterij wat uh, heel actueel is. Dat is nog steeds, hè? Dat is nog steeds, ja. en waar hij nog steeds voor, uh, voor wordt ingezet. Wij verplaatsen ons, nadat we toch even een foto hebben gemaakt... dat we natuurlijk aan de knuppel zitten van de Chinook. Je weet wel, zo'n grote vliegende banaan. En Marcel Lara, ja, als je er nog een beetje ruimte voor hebt in je voortuin... Ja. er zijn ook ja. mensen die <laughs> nog wel een, een vliegtuig of een toestelletje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 Sure now. Manifestatie schoonmakers en studenten in Utrecht. En politie ontruimt Occupy Camp in Londen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Zo'n 200 schoonmakers hebben de nacht doorgebracht... in een gebouw van de Universiteit Utrecht op de Uithof. Om 11 uur moeten ze eruit, dan gaat de actie buiten verder. Bij de manifestatie worden enkele duizenden schoonmakers verwacht. De studenten staan achter de schoonmakers. We steunen de schoonmakers omdat zij ook een onderdeel zijn... van onze universiteit. En wij het uh, niet vinden kunnen dat... Uh, mensen op onze universiteit op zo'n manier behandeld worden... onder die arbeidsomstandigheden. Vanmiddag bieden schoonmakers bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam... een petitie aan. Ze willen dat de opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven... zich ook inzetten voor een betere CAO. De onderhandelingen met de werkgevers liggen op dit moment stil. GroenLinks en het CDA willen een ander tariefsysteem... voor het betalen van auteursrechten. In het voorstel van het kabinet worden de tarieven van bijvoorbeeld... Buma Stemra op auteursrechten achteraf gecontroleerd... GroenLinks en het CDA willen dat vooraf wordt bekeken... of de tarieven redelijk zijn. Zo kan worden voorkomen dat niet-commerciële organisaties... veel auteursrechten moeten betalen... voor bijvoorbeeld het draaien van muziek in een kantine. Grootverdieners in Frankrijk moeten 75% belasting gaan betalen. Dat heeft de sociaaldemocraat Hollande gezegd... op een campagnebijeenkomst. Die mensen hebben al lang genoeg geprofiteerd van een maas in de wet, zegt hij. Het zijn de grootste bedrijven die van de niche, fiscale sociale. Tout plus haut revenus et plus fortunes. Hollande vindt een inkomen van boven de 1 miljoen euro per jaar ongepast. En voor die mensen zou het belastingtarief van 75% moeten gelden. Hij wil dat de economie eerlijker wordt voor de lagere en middeninkomens. Hollande doet het in de peilingen beter dan president Sarkozy. Een Frans visserschip heeft als eerst het in problemen geraakte cruiseschip Costa Allegra bereikt. Het cruiseschip drijft stuurloos op een paar honderd kilometer van de Seychelles in de Indische Oceaan. Gisteren was er brand aan boord en daardoor is er nauwelijks elektriciteit. Er zijn meer dan duizend mensen aan boord. De Fransen proberen het cruiseschip op sleeptouw te nemen. Ben... Voor het eerst in lange tijd heeft het Rode Kruis de Syrische stad Hama weten te bereiken.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 Dus we waren ontzettend blij dat we daar de bevolking nu van de bootnodige hulp konden voorzien. De Rode kruis. Volgens tegenstanders van president Assad zijn er gisteren in Syrië zeker 125 mensen omgekomen. 64 lichamen, waarschijnlijk van vluchtelingen uit Homs, zijn gevonden bij een controlepost in de provincie Homs. En verder kwamen tientallen mensen om bij beschietingen van het Syrische leger. En in Londen heeft de politie vannacht het Occupy Camp bij St. Paul's Cathedral ontruimd. Het heeft er vier maanden gestaan. Het gerechtshof oordeelde vorige week dat de ontruiming van het kamp wettelijk en gerechtvaardigd is. Toen de politie kwam richtten een aantal occupiers met pallets een barricade op... maar die werd door de Londense politie afgebroken. En verder verliep de ontruiming vreedzaam. Maar is voor de occupiers niet het einde van het verzet... maar een aansporing om op een creatieve manier verder te gaan is het is het einde van het begin. het einde van het begin, zeggen ze daar in Londen bij de ontruiming van het Occupy Camp. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het qua weer vrij rustig en over het algemeen droog, maar veel zon zit er niet in. Op dit moment is het overal bewolkt, nevelig en lokaal is ook mist ontstaan. Vooral in de zuidelijke helft van het land valt af en toe wat motregen en het is nu een graad of zeven. Vanochtend blijft het overal grijs en daarnaast kan er zo nu en dan nog wat motregen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en wordt het weerbeeld wat vriendelijker. Misschien dat op een enkele plaatsen zon nog even doorbreekt, maar over het algemeen blijft het bewolkt. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 8 graden op de wadden tot een graad of 12 in het binnenland. Daarbij staat er een matige wind uit het zuidwesten en vanmiddag draait de wind uiteindelijk naar het westen. Vanavond en vannacht is het bewolkt, nevelig en in de nacht ontstaat hier en daar weer mist. Het koelt nauwelijks af, de minima die komen rond een graad of 8 uit. Morgen, woensdag, begint de dag grijs en lokaal mistig. Overdag knapt het weer wat op en met name in de middag is er zeer plaatselijk een beetje zon. A, ah, verkeersinformatie. Het is een beetje ongelijk verdeeld vanochtend qua files. Bij Amsterdam en ook bij Den Haag valt het eigenlijk reuze mee. Maar er is wel veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht... na een ongeluk met een personenauto en een vrachtauto. Er zaten 18 kilometer file tussen Gouda en Harmelen. Dat staat er nog eventjes, want er valt ook nog een technisch onderzoek. Voorlopig zijn daar twee rijstroken dicht. Ook opvallend, de file op de A2 Den Bosch naar Eindhoven... tussen de afrit Sint-Michiels-Gestel en Bokstel, 8 kilometer na een ongeluk... En nog even terug naar de A12, want in het oosten van het land... ook een lange file door een ongeluk, van Arnhem naar Utrecht. De weg is gelukkig wel vrij, maar de file is nog niet verdwenen. Dus ik loop het Waterberg en de afrit Wageningen 9 kilometer. U luistert nu naar een grote onderhoudsbeurt van een Lexus CT200h.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 Tot 12 uur vanmiddag kunnen Tweede Kamerleden van de PvdA zich melden voor de strijd om het leiderschap. Vier hebben dat inmiddels gedaan en waarschijnlijk blijft het daarbij. Zonder veel geld en met hulp van vrijwilligers moeten Nebahat Albayrak, Ronald Plasterk, Diederik Samsom en Martijn van Dam een campagne gaan voeren. Plasterk had gisteravond zijn eerste bijeenkomst met zijn campagneteam. Hans Andringa ging eens even kijken. Aan het Haagse Spui is een café met de naam Pavlov. En daar is de startbijeenkomst van de verkiezingscampagne van een van de PvdA-kandidaten Ronald Plasterk. In café Pavlov zijn al wat mensen verzameld en een van de mensen die hier al helemaal klaar staat is. Ik ben Viras Amerikaan. Waarom heb je besloten om zoveel tijd en energie in de campagne te willen steken? Nou, ik heb jarenlang naar Buitenhof gekeken en daar, sindsdien ken ik Ronald Plasterk als columnist en daar kwam je altijd uh, daar was hij heel kritisch en kwam hij overtuigend over. En hij, als je alleen aan naar zijn cv kijkt, dan zie je wat hij allemaal heeft gedaan. En in debatteren is hij ook enorm goed. Maakt hem dat de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid? Ik ben ervan overtuigd dat hij daarvoor geschikt is. Wat heb je toe te voegen aan het campagneteam? Wat kan je? Uh, wat ik vooral wil kunnen doen, is mensen kunnen overtuigen... dat hij de partij gaat kunnen leiden. Want hij staat natuurlijk... Net als Job Cohen, bekend als een hele fatsoenlijke man. En uh, ik denk dat mensen bang zullen zijn dat hij hetzelfde zal hebben als Job Cohen. En uh, te fatsoenlijk gaat zijn. Hem vooral, dus je gaat hem leren om wat uh, ruiger spel te spelen? Dat wil ik, hem, ik wil hem zeker nog wat tips geven voordat hij aan de debatten gaat beginnen. Noem eens een tip. Eentje is, heb ik dus net genoemd. Dat is... Uh, hij staat heel fatsoen, uh, als een hele fatsoenlijke man bekend. Maar hij moet wel laten zien dat hij echt pit in zich heeft. Dat moet hij in de debatten laten zien, zodat de leden overtuigd kunnen raken. En dat, dat kan dat jij hij... hem vertellen hoe dat moet? Ik hoop dat ik er zeker mijn steentje aan kan bijdragen. Van der Waal. Ja. Waarom gaat u tijd steken en energie in de campagne van Ronald Plaster? Nou, omdat ik in hem geloof. Ik vind Waarom? de beste kandidaat die erbij zit... Ik ben zelf nog maar heel kort bij de partij en ik voel ook uh, ja, dat ik met mijn neus in de boten val momenteel. Dus uh, ja, oké. Okay. Volgens mij gaat hij nu beginnen. We ja, gaan starten. Goedenavond allemaal, fantastisch uh, dat jullie hier zijn. Wat we hier nu doen, dat is echte politiek. Dat is de echte politiek. Dus dat je uh, niet, niet uh, alleen maar hier in Den Haag komt willen zeilen op, op een onduidelijk mandaat om dingen te gaan doen. Maar dat je naar de achterban moet in dit geval naar de leden toe moet, want het gaat nu om de leider van de partij... en te zeggen, dit is mijn verhaal, dit is wie ik ben... ik wil me helemaal geven aan, aan jullie, aan de politiek, aan het doel... Um, en als jullie mij willen steunen, dan gaan we dat ook halen. We gaan het winnen. Mooie quote, never ever consider defeat. Ik denk... Ja, dat mag ik tegen heur wel zeggen, ik denk dat ik de beste kandidaat ben. Um, ik wil dat doen, ik, uh, ik hoef nergens bij. dus uh, ik, uh, ik zal het alles geven wat ik heb... Tot de, tot de laatste uh, snik en zweetdruppel. en alles wat er maar te geven valt. Uh, ik vind het fantastisch uh, dat jullie hier zo'n grote getale zijn. We gaan we met elkaar praten over uh, de, de, de strategie, de aanpak. jullie ideeën horen. Dus we moeten eigenlijk de mensen voor 7 maart overtuigen. dat als ze willen dat het goed gaat. met de Partij van de Arbeid, dat ze dan uh, op mij moeten stemmen. Dus dank jullie aanwezig. Deze... Hij ja, is, dus, geloof wel, de beste kandidaat. Ronald Plasterk over zichzelf. Woensdag eh, is in Rotterdam het eerste debat... waar de vier kandidaten zich voor de leden van de PvdA zullen presenteren... als mogelijke opvolgers van Job Cohen. Uit een eerste peiling van Maurice de Hond onder PvdA-kiezers... dus kiezers, niet leden, gaan Diederik Samsom en Ronald Plasterk ook op. Op ruime afstand gevolgd door René Behat, Albayrak en Martijn van Dam. Voetballer Dirk Kuyt kan binnen een week twee keer spelen in het Wembley-stadion. Morgen neemt het Nederlands elftal het daar in een land op tegen Engeland. En afgelopen zondag won de Kuyt op Wembley voor het eerst een prijs met Liverpool, de League Cup. Pas in de strafschoppenserie wist Liverpool af te rekenen met Cardiff. En het winnen van die League Cup was voor Kuyt heel belangrijk. Je ziet 90.000 man in Wembley. Wel ja, van de supporters Liverpool. Ja, dat zijn gewoon uh, unieke ervaringen. En, uh...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 Al dus Dirk Kuit. en Bas Tegeler sprak met hem. Straks stevig bezuinigen in deze tijden is onverstandig. Dat vindt Koen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. Dat klinkt als een waarschuwing. Is het ook een voorbode voor de CBB-cijfers die over twee dagen komen? Praten we zo over verder. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie. hier in Basset. Het is niet uh, gezellig op de A12 vanochtend van Den Haag naar Utrecht. Want er staat inmiddels 20 kilometer file tussen Oi. Zevenhuizen en Harmelen. Jawel. En omdat uh, dat politieonderzoek daar... dat zou pas om kwart voor negen zijn afgerond. Dus dan sta je nog zeker een uur in de ellende. Twee rijstokken zijn dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Het is dan ook echt slim om om te rijden. Doe dat dan uh, via Rotterdam en Gorkum. Maar ja, daar is het ook heel druk op dit moment. Terwijl het voor de rest niet echt een hele drukke spits is. Weliswaar 100 kilometer. Maar rond Amsterdam staat eigenlijk uh, nagenoeg niks. Op de A2 ook een lange file. Van Utrecht naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen het Empel en Bokstel. 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Centraal Planbureau presenteert donderdag de nieuwste prognoses over de Nederlandse economie. Gaat u dan veel over horen in onze donderdagochtenduitzending. Maar goed, maar de vraag over bezuinigingen is nu al actueel geworden. Want de directeur van datzelfde Centraal Planbureau, Koen Teulings, nam gisteren namelijk weer een voorschotje. Hij schrijft in de Financial Times dat extra bezuinigen onverstandig is. Europese landen mogen wat hem betreft best een hoog tekort hebben... ook al overtreden ze daarmee de Europese begrotingsregels. Teulings wil zijn oproep niet toelichten. Dat wil wel econoom Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg. Meneer Bovenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, eerst maar eens over de oproep van Teulings. Wat vindt u daarvan dat hij daar nu mee komt? Uh, ja, ik vind het uh, op zich verstandig uh, dat hij uh, aangeeft dat het... Uh... Onverstandig is om nu al van alle landen in Europa te eisen... dat ze volgend jaar onder die 3 regel van de Europese Commissie vallen. Ik denk dat dat inderdaad schadelijk zou zijn voor de Europese economie. Dus ik steun zijn oproep aan de Europese Commissie wat dat betreft. Mm, ja, maar het, het zegt nu al wat, deze, dit opiniestuk in de Financial Times... van meneer Teulings over de cijfers die gaan komen, vermoed ik. Het is toch interessant. Het laatste stuk is natuurlijk in de Financial Times gepubliceerd. Uh, de internationale krant. En uh, Teulings en zijn collega uh, van het Breugel-instituut richten zich uh, uh, tot de Europese Commissie. Dus ik denk dat het... Uh, niet direct kan worden gezien als een uh, oproep aan het, uh, aan het kabinet. Nee, nou ja, goed. Het is niet heel toevallig lijkt. me. Maar uh, laten we het laten we over, over de inhoud hebben. Want u geeft aan, ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat niet voor alle landen die 3% begrotingsregel zou moeten gelden op dit moment. Want uh, ja, dat is in ieder geval de redenering van Teulings daarmee. Als je dan gaat bezuinigen om daaraan te voldoen, maak je de economie kapot, die nu fragiel is. Maar tegelijkertijd, Nederland blaast natuurlijk hoog van de toren als het om begrotingsdiscipline gaat. Vooral over. Uh, de, de zuidelijke Eurolanden. Kan je dan wel um, ja, eigenlijk met twee monden spreken, met twee maten meten, hetzelfde dan niet doen? Nou ja, wat Nederland zeker zal moeten doen, is uh, duidelijk maken dat het op termijn weer onder die 3% komt en dat het uh, kredietwaardig uh, blijft. En daarvoor zullen zeker pijnlijke maatregelen nodig zijn. Uh, uh, het gaat eigenlijk om het vinden van een goede balans tussen aan de ene kant uh, bezuinigen op de korte termijn en op de lange termijn hervormen. De meeste economen, dus ook Teulings en mijzelf, zijn van de school dat je beter het accent kunt leggen op die lange termijn hervormingen dan op ja, fors op de korte termijn bezuinigen. Op die manier hou je de vraag meer op peil en zorg je toch dat je economie en je overheidsbegroting uh, nou ja, op orde blijft... en dat, het, uh, dat je kredietwaardig blijft. Ja, daarover straks nog even door, meneer uh, Bovenberg. Maar dat, die oproep naar Europa toe, dat kan toch eigenlijk al? Daar geldt toch dit jaar al uh, de buitensporige tekortprocedure... Dat, dat je er wel wat overheen mag gaan als je aangeeft... het volgend jaar maar wel te redden, die 3 procent? Nou ja, de, de Europese Commissie zit toch erg op de lijn van... We moeten zo snel mogelijk terug naar die 3% en het is ook aan de Europese Commissie om uh, dit te beoordelen. Uh, en in die zin is het ook een oproep aan de Europese Commissie om uh, verstandig om te gaan met die regels en inderdaad uh, die ruimte te bieden aan landen om uh, verstandig te bezuinigen en wat meer op de lange termijn te kijken. Mm. U heeft het over uh, structurele hervormingen en u geeft daarbij ook aan... dat helpt vooral op de langere termijn um, als het om overheidsuitgaven gaat. Even naar die structurele hervormingen. Waar denkt u dan aan? Ja, dan gaat het over maatregelen zoals bijvoorbeeld het sneller verhogen van de AOW-leeftijd. Dat zou uh, bijvoorbeeld uh, ja, in 2015 al kunnen gebeuren, dus eerder dan nu gepland. In 2020 is dat. Mm -hmm. Je kunt ook denken aan uh, het versoepelen van het ontslagrecht... Het langzamerhand verkorten van, uh, van de WW. Uh, in de woningmarkt uh, is natuurlijk een heikel dossier... met de hypotheekrenteaftrek. Uh, de gezondheidszorg daar, uh, hervormingen doorvoeren... die op termijn tot lagere uitgaven en hogere eigen bijdragen uh, leiden. Dat soort maatregelen moet je dan aan denken. En dan op de korte termijn maar even genoegen nemen... met een iets hoger begrotingstekort. Inderdaad, uh, dan zal de... Korte termijn iets hoger tekort uitkomen. Maar ja, financiële markten uh, hebben dan wel het vertrouwen dat er op de lange termijn de orde op zaken wordt gesteld. Hm. Maar zoveel groter mag dat begrotingstekort dan ook niet, niet worden, zegt u ook volgens ons. Want u zegt: pijnlijke maatregelen zullen er nu ook plaats moeten vinden. Ja, de. de, de waarom dan? De politieke pijn zal nu geleden moeten worden. Linksom of rechtsom zal de politieke pijn nu geleden moeten worden. Omdat die maatregelen waar het dan om gaat... bijvoorbeeld het verhogen van de pensioenleeftijd... het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek... die beslissingen zullen toch door dit kabinet genomen moeten worden. Maar dat is dan alleen politieke pijn en niet pijn in de portemonnee? Niet op de korte termijn, op de lange termijn wel. Maar op de korte termijn niet. Dus dan zegt u bezuinigingen op onderwijs en dat soort zaken... Moet je niet door laten gaan? Nou ja, ook daar in het onderwijs zul je ook moeten kijken of er geen uh, hervormingen nodig zijn. Bijvoorbeeld het uh, studenten meer laten betalen dat is ook een uh, plan wat er is. Ja. En nou ja, dat kan ook geleidelijk worden ingevoerd. Maar dat zijn, dat zijn korte termijn maatregelen en daarvan zegt Teulings negatieve effecten uh, geeft dat als je op de korte termijn zo fors gaat bezuinigen. Ja, het zou inderdaad negatief zijn als je nu al heel snel bijvoorbeeld het collegegeld sterk zou verhogen. Met al die maatregelen geldt dat het vaak verstandiger is om het wat geleidelijker in te voeren. Dus dat geldt ook voor die maatregelen die in het onderwijs eventueel zouden kunnen worden ingevoerd. Dunnings uh, kijkt natuurlijk ook heel erg naar hoe je nu... Uh eventueel toch gaten in de begroting zou kunnen dichten. Hij heeft het dan over het uh, verhogen van de belasting... een uiterst effectieve maatregel, want dan krijg je meteen geld uh, in kas. Maar het is geen populaire maatregel. Wat, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is niet populair en denk ik op dit moment ook niet uh, erg geschikt. Want uh, bijvoorbeeld in de Nederlandse economie zien we... dat de binnenlandse vraag uh, sterk achterblijft. Export doet het nog wel goed... Uh, om nu bijvoorbeeld de btw te verhogen lijkt me niet echt verstandig. Want dat betekent dat bijvoorbeeld consumenten uiteindelijk toch weer minder in de portemonnee overhouden? Ja, absoluut. Dus uh, ja, de belastingmaatregelen zijn uh, makkelijk voor de overheid... maar zijn vaak niet het beste voor de economie. Hm. We kijken al vaak naar Duitsland. Kunnen we ook nu een voorbeeld nemen aan Duitsland... die het een paar jaar achter elkaar niet hebben gehad, hè, die die procent... en er nu ruim onderduiken? duiken? Uh, ja, ik denk dat... Uh... Duitsland een paar jaar geleden een aantal belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, met name in de arbeidsmarkt. Waar ze nu duidelijk van profiteren. Goed. Meneer Bovenberg, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Lans Bovenberg hoort u econoom aan de Universiteit van Tilburg. En over dit onderwerp praten we door na acht uur. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Baby's met een open ruggetje hebben nauwelijks pijn. Tot die conclusie komen artsen van het Erasmus MC het Medisch Centrum en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Naar onderzoek, dat meldt het Nederlands Dagblad en ook de Volkskrant schrijft erover. Levensbeëindiging van pasgeborenen met een open ruggetje is dan ook mogelijk op onterechte gronden gebeurd. De pijn kon bij de baby's eenvoudig worden bestreden met paracetamol en morfine. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de strijd om de macht bij de PvdA ongemeen spannend wordt. Uit de peiling van Maurice de Hond, we hebben het eerder over gehad... blijkt dat Ronald Plasterk en Diederik Samsom bijna even populair zijn. komende tijd houden de kandidaten voor het fractievoorzitterschap vier debatten in het land. Genade, zesje studenten zijn een plaag voor de universiteit. Een op de tien studenten aan de universiteiten laten studenten slagen die dat eigenlijk niet verdienen. Uit onderzoek van studentenjournalistiek, waar de Volkskrant over schrijft... blijkt dat de docenten tentamens versoepelen, genade zessen gegeven... en onvoldoendes voor afstudiescripties beschouwen als een taboe. Het is dat toch met journalistiek. Een derde van de docenten gaf toe druk te ervaren om studenten snel door vakken te loodsen. Een anonieme docent van de Universiteit van Utrecht zegt dat zijn baas hem heeft verplicht... een scriptie met een zeven te beoordelen, terwijl het tot duidelijk een vier was. De pers vraagt zich af waar de superbatterij blijft. De batterij van een smartphone is heel snel leeg. De telefoons worden steeds geavanceerder, maar de batterijen zijn nog steeds dezelfde. Het is niet een kwestie van techniek, zegt een hoogleraar energieopslag, Peter Notte heet hij, maar van chemie. Bij chemische systemen duurt onderzoek heel lang. Volgens Notte duurt het nog wel 10 tot 15 jaar voordat smartphones een week lang meegaan. Mogelijke overname van het failliete Zweedse automerk Saab... door een Turkse investeerder gaat niet door. Saab is eigendom van een Nederlands-Swedische automob automobiel. Maar General Motors is de eigenaar van de technologie van de huidige Saabs. En General Motors is tegen de overname... meldt de Zweedse zakenkrant Dagens Industrie. De Turkse investeerder zou van plan zijn geweest... Saab zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen. Over twee jaar zouden er dan 200.000 auto's van de band moeten rollen. Moeder van Mary Colvin heeft een oproep gedaan aan de Syrische president Assad om het lichaam van haar dochter vrij te geven. Mary Colvin was een Amerikaanse oorlogscorrespondente die om het leven kwam bij een bombardement in Homs. Maar haar lichaam mag het land niet uit. En dat zou de moeder graag anders zien, zegt ze bij CNN. I don't want to get into the politics of the conflict or what's wrong. I'd like to get into humanity and asking them to to be the best that's in them, be what the all our faiths teach us. En en niet doen dit, niet, continue met de killing, en laat deze mensen gaan en geef mijn dochter de digniteit van haar leven om naar huis te komen. De moeder van Colvin dat hoopt ook dat gewonde collega's van haar dochter snel het land uit kunnen. Was er behalve Prikloppiel een tweede man betrokken bij de kidnap van Natasja Campus? De theorie van eendadig is moeilijk staande te houden, zegt de voorzitter van de parlementaire commissie. die de ondervoeringszaak opnieuw onderzoekt. Campus ontsnapte na acht jaar aan haar ontvoerder in 2006. En in het Duitse weekblad Der Spiegel zegt de onderzoeksvoorzitter dat ook wordt gekeken of de kidnapper daadwerkelijk zelfmoord heeft gepleegd. of dat hij daarbij werd geholpen of zelfs werd vermoord. Tot slot, inbrekers in Drenthe hebben dat steeds vaker gemunt op klusbedrijven en hobbyschuurtjes. Vooral kettingzagen, grasmaaiers, bladblazers zijn in trek. Dat allemaal te lezen op de website van RTV Drenthe. De politie bevestigt dat er steeds vaker gereedschappen verdwijnen. Maar kan geen exacte aantallen noemen. Na acht uur in het Radio 1 Genaal praten we verder over de oproep van Teulings van het Centraal Planbureau. Om niet zo streng te bezuinigen de komende tijd. Niet alleen voor Nederland, maar voor alle Europese landen. Praten we er dan over met politicus van D66, Wouter Koolmees.